Een droeg donkere steeg, een oud armelijk prop, daarin was klein Schefftje geboren. Zijn vader was werkloos, dus droeg lot en was niet aan armoe beschoren. Toch voelde klein chef de nog niet De straf van de kleine misdeelde De donkere steed bracht hem zelfs geen verdriet Als hij in het straatveld daar speelde Ook hij was toch immers een kindje van God Al was hij dan ook maar een schooier toch was hij gelukkig te met zijn lot. Toch vond hij het leven steeds mooier. Zijn magere lijf was amper gedekt, Met niet heel veel meer dan wat lompen, Toch was nog de opstand niet in hem gewekt, Al liep hij in twee lekkere klompen, De mensen op straat keken min op hem neer, zij wisten niet dat hij kon tonen... Hoe een edel klein zieltje van ons lieve Heer... Toch onder die Lompen kon wonen. Ook hij was toch immers een kindje van God... Al was hij dan ook maar een schooier... Toch was hij gelukkig tevreden met zijn lot. Toch vond hij het leven steeds mooier En Sjefken zijn moes het verjaardag brak aan Toen hij door de stad liep te dolen Toen zag hij een wagen met bloemetjes staan Toen heeft hij voor haar ingestolen Hij rende snel weg en zag niet in het rond Niet de auto die hem heeft gegrepen en in zijn doodhandje toen men het lijktje vond, hield hij nog de bloem vast geknepen. Nu was hij voor eeuwig een engel bij God, al was hij op aarde maar een schooier. Nu is hij gelukkig en zalig zijn lood. He moves oh, heaven.